Goedenavond en welkom bij weer een uitzending van Golsche Kringen. programma vanavond. We praten eerst met Willem Kouwenberg en Arno de Laat... over hun arbeiderspartij Riel en Goorlen. Of Goorlen en Riel, dat moet ik nog even leren. Uh, Magde Rijsdorp, onze vroegere burgemeester... komt vertellen wat zij anders wil zien in Goorlen... of wat haar is opgevallen in Goorlen. Daar zijn we vrij ruimhartig in. En we hebben twee, één raadslid, één aankomend raadslid... Piet van en Piet Poos uh, over de geluidsval bij de A58. Maar we beginnen altijd met wat viel op in het nieuws. En vooral als het betrekking heeft op horen. Willem, jij wilt. Dividendbelasting. Dividendbelasting heeft wel degelijk betrekking op Corvelen. De regeringen uh, D66, CDA, VVD en Christenunie hebben gemeend om die bedrijven te bevoorrechten... Dat betekent dat de burgers straks op moeten gaan betalen en dat gaat over 1,4 miljard. Dan moet je maar eens aankloppen bij de burger. Ja. En dan kan de Rutte wel zeggen van, uh, dan gaan de bedrijven weg. Maar ik geloof het niet. We hebben wel zo goed uh, haven, haven en spoor. Dus de bedrijven zijn hier op het best goed uh, in, in vertegenwoordigd. Komen we zo op terug. Adieu. Ja, ja, mijn nieuws is eigenlijk uh, ja, vers van de pers. Ik stond op de sluif van de Leijen -Gorlenaren. En dat er een intentieverklaring getekend uh, gaat worden door uh, BNU. En lijstverhoog. En dat gaat dan over het, uh, de Zuidrand. En dan specifiek het gebouw, uh, de gronden van uh, Bezouw. En we hebben daarin uh, tegenvalt. Er worden 200 woningen gebouwd. Waarvan maar 30 sociale huurwoningen. En dat is iets waar ik al jaren over bezig uh, ben. Er is een wachtlijst van 150 gigaardigden voor elke huurwoning die vrijkomt. Een jaar geleden was er 120 en het loopt steeds maar op. En Lijststroom verkoopt eigenlijk meer als het erbij gebouwd gaat worden. En daar gaan wij ons de komende jaren ook echt voor inzetten. Let er voor die mensen die een sociale huurwoning willen, let er die ook gaan komen. Viel mij ook op uh, ja. in het nieuws. Volgens mij gaan we het daar in de verkiezingscampagne ook al over hebben. Ja. Want die is geloof ik vandaag officieel begonnen. Mag jij iets rond... De verkiezingscampagne of gewoon wat je opviel in het nieuws? Nee, niet de verkiezingscampagne... maar wel iets wat me vorige week opviel... bij de begrotingsbehandeling van de gemeente Goorle. Een begroting die overigens unaniem is aangenomen... en er ook niet eens zo heel erg veel discussie was. Maar er viel me wel op... hoewel ik het al een klein beetje via de oerwart had begrepen... dat Arno de Laat niet meer bij de SP-fractie zat... en eh, naast Willem Kourenberg zat... Nou, dat vond ik op zich uh, wel nieuws. Maar ze zijn hier vanavond. Dus ik hoef ja. daar niet over uh, te praten. Want dat zullen ze ongetwijfeld zelf uh, doen. En wat me ook opviel. Als dat uh, tenminste ook bij het nieuws mag. Uh, is dat uh, ook in de actualiteiten. rubriek nieuws van de gemeente. In ieder geval uh, ook feitelijk stond. Dat gedeputeerde staten. Uh, de grensbeschrijving uh, vast hebben gesteld. Uh, als het gaat over de grenscorrectie. Tussen Tilburg en uh, Goorle. Daar is uiteraard nog... Uh, beroep mogelijk, maar ik vind het de besluit van GS een nieuwe volgende positieve stap in de procedure bakertand. En verder heb ik een artikel gelezen over Irene Wusten. Dat het was een heel groot artikel. Dat vond ik ook wel opvallend. Iedereen die heeft een boek wat over haar gaat uitgesteld, omdat ze zich helemaal wil richten op dat wat ze heel belangrijk vindt om over drie maanden in Zuid-Korea de vierde maal Proberen een uh, Olympisch goud uh, te winnen. En de voorbereiding uh, is kennelijk toch wel moeizaam. Om het maar zo uh, eufemistisch te formuleren. En daarom heeft ze het allemaal uh, opzij gezet. Nou, ik denk het is een enorme vechter. Wij volgen haar hier in Goorlen eigenlijk altijd uh, heel erg goed. Ja. En ik denk uh, met die uh, vechtkwaliteit uh, uh, dan uh, hoop ik en dan denk ik dat ze daar toch wel kan presteren. En dan is het tot nu toe nog steeds de beste Nederlandse Olympiër. Dus uh, wie weet... Ja. Niet is dit. Want dat ja, blijft precies. niet even uit beeld. Ja. ja, dan moet je even uit elkaar houden. Hè? Klopt. Lukt nog wel hoor. Um, mij is, is opgevallen, vorige week in ieder geval. Uh, dividendbelasting, Willem. Mm. Um, ik, heb, ik, heb, ik heb me laten vertellen dat de, de bedoeling hiervan is om werkgelegenheid te creëren. Echt het UWV geeft aan dat we over twee jaar ongeveer een miljoen vacatures hebben... En er is een, uh, toch een behoorlijke uh, discrepantie op, uh, op gang gekomen. Um, niet elke vacature kan door een werkloos ingevuld worden... puur omdat die niet meer past op het profiel van, uh, van de functie. Um, als je nou die dividendbelasting niet afschaft... en je gebruikt die 1,4 miljard voor herscholing en omscholing... van mensen die in uh, een uitkeringssituatie uh, zitten... Dan denk ik hè, dat je dan daarmee de werkgelegenheid ook een beetje tegemoet gaat komen. Dus afschaffing van de dividendbelasting vind ik persoonlijk, ook als D66er, een onzalig idee. Ja, voor wie het niet meegekregen had, Piet Verheijen is lijsttrekker voor D66 in Goorland. Maar inderdaad heeft D66 deze maatregel gesteund. Ja. Uh, ja, dat klopt. Ja. Uh, wij zijn een uh, wij vrijzinnige partij. Wij mogen onze eigen gedachten daarop uh, nahouden. En die mogen we ook ventileren. Ja, Hopelijk ook komt er een discussie goed. over. Andere Piet. Piet, Boos is dit van het CDA. Ja, nou, ik heb uh, eigenlijk twee dingen die me zijn opgevallen. En het eerste was ook de, de, de begrotingsbehandeling. Uh, en ik heb een beetje op onszelf gemopperd. ...omdat ik vond dat van de 19 raadsleden er vier niet zijn... ...bij de bespreking van de begroting, dat vond ik een beetje te veel. En dan vraag ik me af of we het serieus genoeg nemen, die begrotingsbehandeling. Uh, en dan moet ik zeggen, onze eigen fractie was ook niet compleet... ...en alle vier die er niet waren, die hebben vast hele goede redenen gehad... ...daar, daar kan ik niet in kijken... Uh, maar dat, dat viel mij gewoon tegen. En ik denk niet dat uh, democratie daar nou echt bij gebaat is. Dat er zoveel zo afwezigen zijn. Uh, en het andere ding wat me opviel was. Ik ben afgelopen zaterdag naar een uh, voorstelling gegaan in het Jan van Bezouhuis. Uh, Brel en Brass. Samen me, uh, een een zangeres, samen met uh, uh, de, de, de, de harmonie. En het was echt een fantastische uitvoering. Dus uh, ik, ik ga hier nog even uh, de, de harmonie pluggen. Uh, want die, die, die zijn echt heel erg goed. En ik vind het jammer dat uh, de gemeente af is gestapt van uh, de gewoonte om een ja. nieuwjaarsconcert met de harmonie te doen. Want uh, we betalen ervoor. En, uh, nou, nou ja, Het is echt sowieso verschrikkelijk de moeite waard om daar een keer naartoe te gaan. Mee eens, dacht ik. Ja. Top, uh -huh. uh, mijn nieuws komt uit het, even kijken, het was het Goorles Belang denk ik. Uh, nee, de het Brabants Dagblad. Samen in de klas, ook in Tilburg. Ik vind het erg goed dat uh, uh, iemand die gehandicapt is... toch op de basisschool kan zitten... met gewone, normale tussen uh, kinderen. En dat heeft het uh, schrijverke gedaan. En uh, de, degene die dat georganiseerd heeft... is nu ook bezig in Tilburg... Om daar een aantal scholen zo te krijgen, dat die ook samen in de klas. Dus gewone kinderen, alle kinderen, allemaal hetzelfde, allemaal gewoon bij elkaar. Dat vond ik een ontzettend goed initiatief. En uh, daar ga ik voor. Ja, we zullen eens kijken hoe dat niet worden gaat. Dankjewel. Ja. Ik had uh, twee nieuwtjes. Eén heeft heel direct met uh, horen te maken. Iets wat ik moet de bekennen helemaal gemist had tot ik de raadstukken uh, zag. Blijkbaar uh, zijn er toch wat problemen binnen de organisatie Thebe. Uh, is er is een uh, klachten dossier door de FNV opgesteld. En ik vind het heel goed van het college dat ze niet onmiddellijk met een uitspraak komen, maar dat ze zeggen wij gaan met Thebe praten. Er is wat aan de hand. Het heeft directe gevolgen voor inwoners van Goorlen in het, in het verpleeghuis. We willen hier gewoon wat meer van weten, horen tegenstrijdige geluiden. Wij gaan met de raad van bestuur van Thebe praten. Lijkt mij een hele verstandige reactie op een, op een dergelijk bericht. En de tweede is om ons allen een hart onder de riem te steken. Dat is een bericht uit de In Amerika is onderzoek gedaan of lokale media, social media, lokale groepen, lokale kranten, of dat nou nog wel enige zin heeft in de tijd van uh, allemaal nieuwtjes. En dat blijkt zin te hebben. Dus het is goed dat jullie er vanavond zijn. Jullie worden gehoord. En dat heeft invloed op waar mensen naar kijken. Waar ze een mening over vormen. Dus wou ik maar zeggen, de lokale omroep. gehoord moet blijven. Applaus hoor ik nu. Hey, hey. Ja. Wij zijn het er helemaal mee eens. Ja. Ja. Nou. Dan hoeven we jullie niet meer te interviewen als we het daarmee eens zijn, maar dat gaan we toch doen. Want Willem en Arno hebben besloten samen te gaan. Ik dacht vanaf vorige week al. En een tijdje terug om dat onder elkaar te besluiten in de arbeiderspartij Goor en Riel. Laat ik het nu in één keer goed zeggen. En ik denk dat het toch wat rare gezichten op heeft geleverd richting Arno De Laat, die tot nu toe in de raad zit voor de SP. Dat hij opeens zich bekend tot Willem Kouwenberg. Die op en af al 30 jaar in, in de raad zit. Kun je dat eens uitleggen wat je ertoe gebracht hebt, heeft uh, om de SP te verlaten? Nou, bij de nu SP, dus, hè, dat ja, dat bij dat de SP speelde al langer. Dat had uh, te maken met name met de afdrachtregeling. Uh, in principe de afdrachtregeling sta ik uh, wel achter. Elke uh, raadslid moet 75% van zijn raadsvoeding uh, afstaan. 75%. Dus in Goorlen zou de ja, houten 135 euro uh, mocht uh, houden. En de raadsvergoeding is afhankelijk van het aantal inwoners. Bijvoorbeeld uh, Tilburg met 115.000 inwoners. Een uh, Tilburgstraatwis mag iets van ja, vier keer zoveel een 600 euro uh, overhouden, dacht ik. Alleen, jij kwam er gaandeweg achter dat er uh, gewoon geld bij moest. En daar had ik niet zo zin in. En daar zijn we ook al langer over uh, bezig geweest. Kijk net zo, afdeling uh, gehoor, die mag uh, naar elk uh, overleg, landelijk, congres en partijraden, twee uh, afgevaarden sturen. En toen hebben wij onze voorzitter ook met de uh, boodschap uh, gestuurd. Van, omdat uh, landelijk al uh, veel onrust was over de afdrachtregeling, is hij gewoon helemaal onder de loep genomen. Prima. En maar toen hebben wij onze voorzitter ook met de boodschap gestuurd. Ga daar eens voorstellen dat een maximum bedrag is van 250 euro bij elk uh, raadslicht mag te houden. Is het absoluut nog geen wetpad, want daar hou je nog niks over. Maar dan is het om te doen. Maar ik was gewoon beu elke keer geld bij te leggen. En toen kreeg ik van de penningmeester ook te horen, ja een hobby mag je geld kosten, maar ik heb al hobby's die geld kosten. En dan ook, uh, dat begon ook op een gegeven moment toen Emiel Roemer begon, samen Geer van Ostrad, de, de eerste fractievoorzitter die helaas overleden is, hebben wij heel gewoon voorgeplakt met je uh, 65 bij 65. En tot mijn stomme verbazing kwam Emile Roemer toen mijn een maakpunt dat 67 zou worden. Dus dat was mijn eerste teleurstelling binnen de SP. En de afgelopen landelijke verkiezingen ook. Uh, kreeg het Nationaal Zorgplan, vond ik een hartstikke goed uh, initiatief. Ja, want de zorgkosten reizen de pan uit, de mensen betalen boete op ziek zijn door een eigen risico. Vond ik uh, prima. Maar toen ging ze ook nog eens de VVD uh, uitsluiten. Toen had ik iets van ja, maar dat is ook een democratisch gekozen partij. Kun je een PVV uitsluiten, als je hier echt de macht krijgt en dan moet de halve grondwet herschreven worden. Prima, want die veroordeelt mensen puur op de geloof. Maar de VVD is een democratische partij. En terwijl landelijk op provinciaal niveau, lokaal niveau, heel veel samenwerking zijn in coalitie tussen VVD, ook D66, SP. Daar kwam mij ook zo raar over en zo zijn er steeds meer dingen gekomen. En ik miste ook uh, de aandacht voor uh, vluchtelingen voor het milieu in het uh, programma. Dat stond wel ergens geschreven, maar dat werd niet naar buiten gedragen. En er waren zo steeds meer dingen waar ik me aan ergde. En dat ik iets had van, nou, ik wil zo niet verder met de SP. Ik heb ook mijn best gedaan om via de voorzitter een beetje een redelijke vergoeding uh, hetzelfde te mogen houden. En dat is niet gelukt. Maar uh, het raadswerk heb ik altijd uh, graag gedaan. Ik zet me graag in voor... Uh, voor de Goorlse mensen en de Rielse mensen, uiteraard. En ik dacht, we ik gaan eens, eens zoals oriënteren bij andere partijen. Maar ik was in de veronderstelling dat Willem zou stoppen. En ik had bij Willem zoals wel eens laten vallen van mijn onvrede binnen de SP en dergelijke. En ik had zo eens gekeken bij andere partijen. Maar ik had niet zo 1, 2, 3 een partij waar ik me echt bij thuis voelde. En tot mijn verbazing kreeg ik een telefoontje van Willem om eens te komen praten. Of ik me bij hem aan wil sluiten. Nou, even over dit punt. Heb je erover gedacht om je zetel op te geven? Er is altijd discussie over als... Ja, raadsleden, in feite ook een afspraak die ja. met de SP... Of elke sp heeft dat die zijn raadzetel ja. inlevert. Heb ik op zich wel over nagedacht. Maar je gaat toch een stukje verkiezing doen. En dan kun je vanuit de zetel kun je beter de verkiezingstrijd aangaan. Als je langs de zijkant staat. En ik denk... Men ben ik had geloof ik 157 voorkeurstemmen, Dus ik heb echt op eigen titel uh, de zetel uh, gehaald. Dat ik voor dit stukje wat er nog over is van deze raadsperiode, dat ik daar niet veel verkeerd aan doe om mijn zetel opzet te, te houden. En wettelijk is het ook vastgelegd. Je wordt op persoonlijke titel uh, gekozen. En mag je ook blijven zitten. En hoe werd er in de SP opgereden? <coughs> nou, van de landelijke heb ik niks gehoord. En uh, ja, mijn lokale afdeling zijn we ook al vrienden uit elkaar gegaan. En ik wil ook echt benadrukken, binnen de lokale afdeling. Ik heb met Bora ontzettend goed uh, samengewerkt, altijd. En met Stijn ook. En met uh, de, het bestuur. Dus van daaruit is voor mij nooit geen probleem uh, geweest. En ik had liever anders gezien, dan had ik gewoon bij de SP uh, gebleven. Ja, ik heb wel een vraag, uh, Pieter ja. zeg Zegaar ik hoorde je net zeggen dat uh, de dat, dat SP. Um, raadswerk eigenlijk als een, als een hobby ziet, alsof het een liefhebberaardje zou zijn. Nou, ik heb gemerkt, um, tenminste wat ik gezien heb, en ik heb het niet persoonlijk ondervonden, maar dat ga ik nog ondervinden de komende vier jaar, um, dat het wel degelijk hard werk is. En ondanks dat het vrijwilligerswerk is, nou, want je geeft je al jezelf uh, vrijwillig voor op om dat te doen, je wordt ervoor gekozen maar dat het zeker geen vrijblijvendheid is. Je hebt er gewoon te zijn. Je moet gewoon je mensen vertegenwoordigen. Dus een, een hobby, dat vind ik een beetje een vreemde uitspraak van een sociale partij, eerlijk gezegd. Nou, dat was een beetje in de zin, omdat ik zei van het is maar een heel klein beetje terecht geld bij moet. En dat was toen een antwoord van de penningmeester destijds, Rosite van Gaalswijk. Ja, een hobby mag toch geld kosten. Ja. Maar ja, daar zei ik niet zitten. Ja. En inderdaad, ik heb zo een beetje bijgehouden in de loop van de jaren. En ik denk dat het voor ons allemaal geld, je bent 40 tot 50 uur per week, ben je echt kwijt. Ja. Wil je je raadswerk uh, goed doen? Overigens, de vergoeding hè, voor, uh, voor Tilburg, voor de raadsleden, we hebben er negen zitten en twee wethouders, um, is 1900 euro in de maand. En, um, nou ja, goed, als je daar 75% af doet en 25% overhoudt, dan kom je inderdaad op 600 euro waard, zeg maar, rond. Dus dat vind ik nog niet terecht. Want daar zitten mensen die hebben er nog veel drukker mee. Die hebben ook maar andere thema's te maken, grotere thema's. Die werken zichzelf in het lablazers. En zouden we dan voor 600 euro in de maand um, dit, dit soort werk als vergoeding moeten doen. Dat vind ik niet terecht. Nou ja, en Tilburg is ook onvreden. Dat er mensen om die reden mee stoppen. Ja. Ook week in een afdracht hè, zonder ja. meer. Ja, ja. Alleen 1.05%. Ja, kijk, in feite ook wil je raadswerk goed doen, moet je een abonnement hebben op Brabens Dagblad. Bijvoorbeeld. En ja, als je dan gaat kijken, dat kost men drie keer de vergoeding die ik mag houden. En als je dan echt een optelsom som gaat maken... Uh, als ik kijk hoe vaak uh, mijn telefoon kost, hoeveel hoger die zijn, omdat ik uh, met deze gene moet bellen om achter informatie uh, te komen. En ja, dan heb ik nog niet, uh, niet, niet mijn tijd. Hè. Daar gaat het me nog niet over. Maar je zit s'avonds ook achter de PC uh, met je lichten uh, nog aan. Ja, ja. Je moet dus uh, uitprinten. <coughs> ik kook wel vaker uh, een cartridge en dergelijke. En als je veel die kosten bij je kaart telt, dan moet er gewoon dik geld bij. Ja, ja. En daarom was ook uh, voor mij uit... Uh, tegen onze voorzitter Gaanhuis voor die 250 euro. En daar wil ik het voor doen. Maar niet meer voor minder. En dat heeft hij niet voor elkaar gekregen. En maar ik hoor ook, uit heel het land heb ik ook echt steunbetuigingen gekregen. is van mij echt steunde in de beslissing die ik genomen had. Ja, ja, ja. Mag ik even op de andere argumenten die je, die je noemt. Je zegt van het milieu, het vluchtelingenvraagstuk. Maar dat is toch al jarenlang het stiefkindje van de, van de SP? Nee, nee, voorheen hebben ze er eigenlijk altijd al, al, al goed over uitgelaten. Uh, maar bijvoorbeeld de vluchtelingen ook. Uh, ja, Wilders heeft een enorme populariteit door zich af te zetten uh, tegen de vluchtelingen. Die komen met argumenten waar helemaal niet van klopt, dat maakt niet uit. Mm -hmm. Maar daarom hebben wij ook het uh, CDA, en de VVD, die zie je dan ook die dan een soort uh, ja, raar kronkens gaan maken om die stem bij Wilders uh, weg te halen. Ik, de SP heeft daar niet zozeer uitspraken over gedaan... maar die hebben gezwegen. Hoe dat ja, dan wel. Nee, nee, dat bedoel ik met het stiefkentje van... ze hebben ja. er toch nooit uh, iets mee gedaan? Nee, Evenmin een... als met het milieu overigens. Hij uh, nou, heeft uh, ook nooit prominent uh... gestaan bij de SP? Nee, uh, in de loop van de jaren uh, wel. Maar deze keer hebben ze zich echt uh, op twee punten uh, gericht. En ik denk dat dat gewoon een tactische fout is geweest. Mm -hmm. Die hebben gewoon gedacht... nou, we sluiten de VVD uit. Dus de mensen uh, stemmen dan niet op de VVD... die stemmen dan op de SP... Ja, ze hebben zelfs de zetel verloren. Mm -hmm. Kijk, en voorheen... Uh, onder Jan Marijnissen... toen uh, Geert uh, van Ostenade... begon met de SP uh, Goorle... Uh, toen was ook het gezegde... Van als je ergens als afdeling... begint in de raad, krijg je de eerste zetel... van uh, Jan Marijnissen. En dat klopt ook. En de rest moet je zelf halen. Ja. Maar de populariteit van de SP is ook zo gedaald. Die regel is ook niet meer van toepassing. Nee. Okay. Je moet het gewoon op eigen kracht doen... En ja, van die kant vind ik het ook jammer, want als ik zie hoeveel stemmen Deborah de vorige verkiezingen heeft gehaald... en hoe hard wij samen als SP gewerkt hebben om dit voor elkaar te krijgen... het is eigenlijk mijn pijn in mijn hart dat ik weg ben gegaan. Ja. En de keuze is op Willem gevallen, want Willem ken ik ook al lang. En voordat ik op SP stemde heb ik diverse keren op Willem gestemd, op Leijs Kouwenberg of op het GKAP. En afgelopen jaren samenwerking met Willem is ook altijd goed geweest. Ik denk dat in 98% van de gevallen... Ook bij elkaars voorstellen gesteund hebben en op dezelfde manier gestemd hebben. Onvermijdelijk. Ja. Gelijk gestemd. Ja, kijk, Willem is ook altijd voor de gewone mensen geweest. En daar ben ik, ben ik ook altijd. En de SP waarschijnlijk ja, ook gewoon. Maar goed, in die zin de gedachten die ik altijd gehad heb, heb ik nog steeds. En dan ga ik bij Willem op dezelfde voet verder. Maar onvermijdelijk de vraag naar Willem. Waarom gaat er weer door? Is je familie blij? Nou, ik weet het niet. Ik heb een Paar, we gaan het dan doen. Maar ja, ik zeg, we moeten het anders doen. De mensen worden steeds ouder en die hebben steeds iets te doen. Dus waarom zou ik niet doorgaan? Maar dan klinkt het wel als een hobby. Ja? Huh? Nee, het is geen hobby. Nee, het is dat toch weet wel, ik. Uh, we moeten er toch wel iets uh. voor doen hoor. Nee, maar wat gaf bij jou de doorslag om uh, weer een nieuwe ronde uh, ervoor te gaan? Uh, nou, je opa verslaan? Ik kwam maar... stop. wou stop. Arno wou uh, eigenlijk bij de SP werken. Ik dacht, hé, hey, ik, ik zie in hem het gedachtegoed van mij... met mij samen voort kunnen zetten. Dus, waarom niet? Ja, dat moet jij beantwoorden. Uh, wij kijken, ja, ik denk... Je, ja, Volgens mij ben je in 1982 begonnen, de eerste keer? Als ik nee, ik was 75. Nee, je bent 75, maar in 1982 ben je er voor het eerst in de raad uh, gekozen. Nee, 1976. Ja, 76 al? Ja. zit er, uh, ja. nou, in maart zit ik er 32 jaar in. Je gaat voor een speltje. Daar heb ik al een. Ja. <laughs> Maar wat is voor jou de belangrijkste boodschap uh, inhoudelijk? om voor uh, nou, gewoon een mens iets te huh? betekenen. Arno de Laat heeft, Arno heeft in de algemene beschouwing naar voren gebracht... hoeveel mensen dat er eigenlijk onder het minima zitten. Hij heeft allemaal al gezegd van sociale huurwoning... hoeveel woningen dat er nog zou moeten worden. Kijk, dat zijn dingen die wij samen toch wel aanvoelen. Maar ja, dat is ook al iets wat heel lang is. En dan is mijn vraag van wat heeft u daar tot nu toe aan gedaan? En samen met uh, SP... Nou, we hebben er steeds voor gepleit om het te doen. Om het naar voren te kunnen brengen. Kijk, als je een beleid wilt brengen, dan moet je het naar voren brengen. Mm -hmm. En dan moet je proberen om de meerderheid in draad te krijgen. Nee, dat snap ik. Maar ik wou graag concreet iets weten wat u dan gedaan heeft voor de thema's die u zo net noemde. Ja, in het verleden armoesbeleid 100, van 150 naar 110 procent brengen... Uh, Blimte, geleide, hond, honden, uh, doorvoeren. Mm -hmm. Dat zijn maar maar kleine puntjes, maar ze tellen wel allemaal mee. Ja. Het zijn uh, vaak uh, kleine dingen die wij uh, binnenhalen. Maar ik merk ook heel vaak, ik doe het nu vanaf uh, 2011, ik ben in 2010 met de commissie ruimte begonnen. Maar je ziet toch steeds meer dingen die wij uh, gezegd hebben. Dat we dan achteraf ook gelijk krijgen en dat is dan jammer, want dan is het al uh, gebeurd. Maar dan zie je ook wel eens dat er andere partijen met een voorstel komen... ...dat ik dan denk dan van, hé, hey, dat hebben wij toen ook gezegd. Dus dan zijn er toch ergens op die harde schijf achteraf ver weg gestopt wordt. En dat is dan mee naar voren komen. Maar dat vind ik prima. Als wij iets willen bereiken, is dat via een andere partij... Ja, maar... ...als andere partijen met een goed voorstel komen, die steunen wij ook. En dat hebben we dan in het al een paar keer gemerkt. Dat wij wij 2011 iets voorgesteld hebben... En dan proeven we dan toch terug, als hij weer terugkomt um, tijdens de begrotingvergaderingen of dergelijke... Ja, dat de, de, de dan toch een beetje in is blijven hangen en dat het dan toch voor een deel wel uitgeproefd gaat worden. En Willem Nijsterwek, is daar nog discussie over geweest bij jullie? Nee, absoluut nee. niet. Nee, nee, nee, nee. Willem is uh, de bekendste van nee. ons tweeën. Um... Nou ja. Ik ben bang zonder het andere raadslid tekort te willen doen, ook de bekendste is... raadslid horen partij ah, Goorl is eigenlijk dezelfde partij... want alleen de statuten zijn gewijzigd. De naamswijzing heeft alleen maar plaatsgevonden. Dat is alleen maar veranderd. De naam. We gaan de verkiezingen in. We gaan een liedje draaien. Het zal niet verbazen. Politiek van Bram Vermeulen. <lacht> Als ik niet kijk...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 Dan gaat Magdal Rijsdorp met haar column. Dankjewel. In 2005 ben ik in Goorlen gekomen als burgemeester van deze mooie en interessante gemeente. Al anderhalve maand na mijn komst ging ik wonen in het centrum van Goorlen, de Hovel. Later, medio 2009, werd dat de Abkoverse weg en daar woon ik nog. Ik kende Goorlen vanuit de tijd dat ik in Oosterhout woonde. En Goorde en Riel beter te leren kennen... ben ik in de eerste maanden stelselmatig de buurten en straten op de fiets gaan verkennen. Ik streepte alles op de plattegronden af wat ik had bezocht en tekende van alles op. Zoals onder andere een aantal zaken die ik miste, bijvoorbeeld in het centrum. Ook het fantastische buitengebied heb ik goed verkend. Vanuit het gemeentehuis leerde ik, via politiek en de ambtelijke lijn... organisaties, instellingen en ondernemingen kennen... en er waren heel veel contacten met inwoners... ...burgers over diverse onderwerpen. Zo ook hoe het er hier uitzag en wat je er allemaal kon doen. Zo had ik al in korte tijd het gevoel onze gemeente in alle facetten goed te kennen. De fysieke buitenkant en de manier van wonen, werken en het leven erin. En ik was oprecht enthousiast over wat hier gebeurt... ...en dat is wat gebeurd is en wat er is gebeurd. En ik ben dat nog steeds. Sinds ruim een jaar ben ik ambteloos burger... Geen burgemeester meer die ook functioneel naar onze gemeente kijkt. Nee, ik ben een burger alleen een inwoner. En gelukkig nog steeds een enthousiaste en tevreden inwoner. In mijn nieuwe rol voel ik mij niet direct geroepen om commentator te zijn op dat wat de gemeente allemaal doet of wat de gemeentepolitiek doet of niet doet. Uiteraard heb ik wel zo mijn mening, maar dat lijkt mij logisch. En in dat licht moet u mijn volgende woorden horen en beluisteren. Toch wel een tevreden burger die een grote lijnen beleid en uitvoering in Goorle onderstreept. Maar ook een inwoner die er wel eens van wordt beticht licht ongeduldig te zijn en die zich over het volgende zeker een bepaald ongeduld voelt. Toen ik in Goorlen kwam waren de plannen voor de bouw van de huidige hovel al klaar en veranderde het oude winkelcentrum voor langere tijd in een grote bouwput. Dat is even lastig en niet zo mooi, maar de nieuwe hovel en de parkeergarage eronder bleken een gouden greep Velen waren enthousiast. Een deel van de bebouwing op de hoek van de Kalverstraat weg gaat nu binnenkort de bouw completeren. In 2008 spraken we binnen de gemeente over de toekomstvisie van Goorle en ook over de mogelijkheden van het kloosterplein. Dat over een groot kloosterplein. Huh. Dat waren de gemeenten, maar zeker de inwoners en de belanghebbenden. Er waren plenaire zittingen in het Jan van Bezaal. Er werden zogeheten huiskamergesprekken gevoerd bij mensen thuis... Er en waren enquêtes, interviews, er kwamen brieven en kaarten op het gemeentehuis binnen. De Goorlenaren gaven duidelijk hun visie op de ontwikkelingen aan. Nou, dat is mooi en prima. En ik moet zeggen dat dat echt een, een tijd was dat er heel veel werd ingesproken. Maar na de periode van inspraak en het verkennen van opties... bijvoorbeeld over dat centrum en het Groot Kloosterplein... raakte de wereld, ons land, en dus ook Goorlen... in een economische en financiële crisis... Dan komen er andere prioriteiten. Bijstellingen van beleid en uitvoering. Soms schrappen, veranderen, soms faseren. Logisch, het was zo en het kon niet anders. Volgens mijn beleving waren daar weinig klachten over. Velen begrepen de stand van zaken. Zo ging het uiteraard ook anders bij de Hovel. Het Kloosterplein, het Groot Kloosterplein en de ontwikkeling van het stukcentrum. Laat ik zeggen, vanaf Huizenstella, Stella, Mainframe, de nu lege school, Braafplaats en het loket... Ook anders dan voorheen bedacht. Veel heeft een periode van stilstand in de ontwikkeling gekend. Andere zaak was het kloosterplein. Daar is fasering opgetreden. Het huidige kloosterplein, zo tussen het cultureel centrum Jan van Bezouw en de Hovel, leek meer op een grote oversteek. Rommelig, kaal en ongezellig. Dat is gelukkig goed opgepakt. Mooie sierbestrating, bankjes, lampen. En het biedt dan ook goede... Ontmoetingsmogelijkheden en gezellige ruimte voor evenementen zoals het midzomerfeest, streetrace en ook voor de markt en de kermis. En met een aantal terrassen eromheen. Dat is een hele goede eerste stap. Maar echt nog niet af naar mijn gevoel en dat hebben meer inwoners. Vanaf de hogelkant kijkende eindigt het kloosterplein in de parkeerplaatsen van het Jan van Bezouw. Bij de bibliotheek staat het monument wat we waar we de 4 mei herdenking houden. De tafels van oorlog en vrijheid van Nico de Wit. Deze zijn daar 13 jaar geleden, 13 jaar geleden, tijdelijk geplaatst. En u weet hoe lang tijdelijk wel kan duren. Verplaats het monument, wat mij betreft... het liefste onder die prachtige kastanjebomen. Maak een mooi pleintje zo tegenover het Jan van Bezouw. Prima voor herdenkingen en de rest van het jaar... voor ieder die rustig wil zitten, dan wel daar het een en ander wil overdenken. Zoals misschien ook punten zoals de ramp met de MH17. Richt dat dan goed op dat gebruik in... want dat bepaalt de mogelijkheid voor een bepaalde activiteit. Dus licht, dat moet er zijn. Zitmogelijkheden om elkaar daar te ontmoeten en te spreken. En maak op de plaats voor de bibliotheek een mooi terras. Misschien een suggestie voor de werktikel... Kran Café de Boekenkast... Een laag groen haagje of iets soortgelijks als een lage afscheiding voor het parkeerterrein. Want dan kijk je niet zo in het parkeerterrein van het Jan van Bezouw. Door de komende bouw van een appartementenhuis op de hoek naast huis Stella... en tegenover het Jan van Bezouw, komt er dan een wand. Zonder wand, geen pleingevoel. Iedere stedenbouwkundige en architect zal dat beamen. De samenstellers van dit programma u dus, die hebben mij uitgenodigd om te zeggen wat ik als ik het nu alleen voor het zeggen had, dus nu zegt 2018, zou veranderen. Zoals eerlijk gezegd en ook al eerder, ik ben in het algemeen content... met de ontwikkelingen onze beleidsmakers en onze actieve ondernemers. Maar nu van u toch even de gelegenheid krijg om mijn ongeduld te spuien... zou ik graag nog even verder gaan op een ander stukje... van het toenmalige plan Groot Kloosterplein... Ik ga geen onrealistische dingen zeggen zoals alle gebouwen weg. Ik wil geen van die bewoners en eigenaren vanavond verontrusten... nu ik hier als ambteloos burger praat. Maar het pleingedeelte waar het heilig hartbeeld staat... zou wat mij betreft ook meteen opgeknapt kunnen en moeten worden. En verbind dat dan toch ook met het bestaande deel van het kloosterplein. Bijvoorbeeld optisch door stoeprandbetegeling. Geen parkeerplaatsen meer. en maak plaats voor de pleinfunctie de pleinaankleding. En gebruikt die ruimte dan behalve voor het terras... ook voor iets wat ik voor Goorle heel zinvol vind. Een walk of fame voor onze eigen sporthelden. Een walk of fame is een voetpad, een deel van een trottoir of een boulevard... waar beroemdheden hun hand- en of voetafdrukken achterlaten in een steen. Nou, Goorle kent heel veel sportberoemdheden. Van Henk Silverberg tot Irene Wust. Het is een hele lange lijst van sporters die hun verdiensten hebben... Of hadden op nationaal of internationaal terrein. Tekenend voor Goorlen. Leuk om te bekijken voor naar zelf. Maar ook voor de bezoekers van onze gemeente. Dat moet niet lang wachten. Nu kunnen al die bekende sporters nog een voetstap zetten of een handdruk maken in een steen. Geen saaie walk of fame van alleen beton. Maar levendig en verlicht met meelopende voetstapjes. En via de GPS kun je dan wat meer te weten komen van de betreffende sporters en hun heldendaden. Onze ereburger Irene Wust en andere sporters kunnen die Walk of Fame samen met ons burgemeester en wethouder grandioos openen. Sport, ik zei al, tekenend voor geworden. En een mooi voorbeeld voor al die kinderen en jongeren waarvoor sport zo belangrijk, ja zelfs noodzakelijk is. Er is vast wel een hoek waar ook bewegingstoestellen kunnen staan. Actief sporten, dan gebeurt er weer wat op onze pleinen en is er sfeer en ontmoeting. De crisis is voorbij, het is tijd om de draad weer stevig op te pakken... en ons centrum en vooral de pleinen en pleintjes... tot levendige ontmoetingsplaatsen te formeren. Ik heb me beperkt tot die zaken die vrijwel meteen volgend jaar, 2018 is... tien jaar na de discussies over het Kloosterplein kunnen worden opgepakt. Over sommige zaken wordt al actief nagedacht en gerekend. Ons gemeentebestuur is zeker ambitieus in deze. En ik denk dat we met deze eerste stappen onze inwoners jong en ouder, en bezoekers, jong en ouder... een meer bruisende ontmoetingsplek geven. Dat we ook ons winkelbestand met zo'n leuker en levendiger centrum... kunnen intensiveren. En dan zijn voor mij de aantekeningen van mijn eerste fietstochten... ook opgeruimd. <lacht> nou, dankjewel. Er zitten hier wat uh, potentiële nieuwe raadsleden. Ik ben benieuwd wat die ervan vinden van dit plan... Nou, we hebben daar onszelf een tijdje geleden al over uitgelaten. Dat we vinden dat het. Uh, um, in, in het kader van de kwestie van, uh, van de twee richtingen verkeer op de dat we eerst even moeten kijken naar, uh, naar het centrum. We moeten ja. de, de oorzaak aanpakken en niet een middel. Ja. Dus ik ben het met mevrouw Reisdorp eens. Ik moet nog zeggen. Hè? Ja, dat ja, blijft het altijd vreemd. een beetje vreemd. Ja, uh, ben, ik het, uh, ben ik het volledig eens. Dat ja. moet het bruisend centrum van ons, uh, van ons dorp worden, zonder meer. Okay. Ja, ik niet alleen, want de afgelopen week stonden er weer wat stukjes in de krant. Ja. Van Karin, ja. Karin ja, van en het Kruis, ja, ja. Renate van den ja. ja. Nou ja, de gedachte van een, een parkje op de plek waar nu mainframe en de Wildert is... Uh, dat he, hebben wij vanuit CDA al een paar keer eerder geopperd. Dus daar zijn wij sowieso hartstikke voor. Want we vinden dat uh, het, het centrum iets te veel uh, stenen heeft en iets te weinig groen. En daar mag best iets aan gedaan worden. Uh, dus daar, daar, daar staan we zonder meer achter. En ja, er moeten een aantal dingen nog gedaan worden. Het is niet af, maar een, een, een gemeente als Goerle is nooit af. Nou, voor mij, uh, met name het uh, gedeelte bij het Heilig Haarbeeld, dat spreekt me wel aan. Ja. Uh, de vorige raadsvergadering hebben we Harry van der Ven met zijn plan voor uh, Tilburgseweg 1,6 miljoen. Dat vonden wij veel en veel te veel. Hij komt nu mee in een nieuw plan. En dan is de goedkoopste versie 1,2 miljoen. Maar toen ik daar het heilighaardbeeld bij zag staan. Van Harry had nou eens nagedacht. Had het heilighaardbeeld eruit gelaten. En kom daar later eens op terug. Want inderdaad is, ziet er nou niet uit. Uh, dat was een van mijn eerste daden als 12-jarig jongetje. Politiek gezien, dat ik mijn zwaarschrift had getekend, dat was toen bij de eerste hovel, zou het heilig haarbeeld ook uh, verdwijnen. En dat was eigenlijk mijn eerste de politieke daad, toen bij het heen was naar een informatiedag, had ik getekend, het heilig haarbeeld moet blijven. Ja. En kijk, als ik nou zie dat het nou een beetje wegvalt uh, tussen de bebouwingen en zo. En vroeger was het een mooie driehoek. Nou ja, mooi, je kunt ervan vinden wat je wil. Maar toen was prominent aanwezig en wij mag dat nou verteld om daar echt een, met een walk of fame voor de golfsporters. supporters. Maar wie je voor het voorstel? Maar die 1,2 miljoen om van één richting twee richtingen te maken, een paar bordjes verzetten, verplaatsen... Een paar boompjes. Een paar boompjes. Nee, daar mag van ons geen 1,2 miljoen kassen. Oh, je weet hoe ik erover denk. Ik ben sowieso tegen twee richting verkeer op de Tilburgseweg. <laughs> Dus, dus okay. uh, alles wat we daaraan besteden vind ik zonde van de centen. Ja. Ik, vind, ik vind het best okay. naar die plan nu... Maar voor één richting verkeer. We gaan ja, daar ik nu heb hier geen, geen uitspraak gemaakt? gedaan over twee verkeer nee, of één richting verkeer. Nee. Maar, maar wel om te zorgen dat alles wat je maakt en wat we een tijdje hebben moeten laten liggen met z'n allen. Want ik bedoel ja, ja, het was geen tijd om dat allemaal te doen. Maar als je nu moet het op een gegeven moment wel doen om te zorgen dat de goede sfeer en de goede plek en de goede mogelijkheden er zijn, ook voor inwoners. En ik denk dat het ook een goede uitstraling heeft... ook voor ons winkelcentrum. Ja. Oké, okay, nou, dankjewel, uh, Machteld. We gaan uh, als schoolse Kringen uh, dat natuurlijk uh, volgen... of het er allemaal gebeurt wat jij graag zou willen. En we horen hier uh, toch wel mensen zeggen van... nou, uh, goed plan. Okay. We gaan eens nu kijken of de geluidswal uh, een goed plan is... of de geluidswal die er niet is eigenlijk... Het houdt de gemoederen nogal bezig. In het Brabantse Dagblad heeft er een groot stuk gestaan. Een grote ingezonde mening van uh, Piet Vrijen in het Goorles Belang. Een groot stuk van uh, Wil van der Kruis. Ook een ingezonde mededeling ja. in het Goors Belang. Dus uh, het houdt de gemoederen nogal bezig. Dus ik ben een beetje benieuwd wat uh, jullie daarvoor argumenten voor hebben. Voor wel of geen geluidsval... Piet, wil jij nou, we hebben de argumenten hebben al in het artikel aangegeven. Ja. Um, maar er zijn er nu, natuurlijk zijn er nog meer. In Goorland gaat het ook om gezondheid. Uh -huh. Afvangen van fijnstof. Dat kan gebeuren inderdaad door uh, uh, het uh, plaatsen van een, van een glaasval. Um, dat één. Uh, de tweede, glaasoverlast. Uh, je merkt toch als je in de hoogwal woont. en als je ook, uh, ook als je in de... Boskens Je hebt last van geluid van verkeer, wat met 130 km per uur Sowieso. langskomt, zuizen. Ja. En daarnaast vinden wij het ook ja, eigenlijk best wel, best wel raar dat je eh, tussen twee woonwijken door, de Tilburgse kant en, en de Gorelse kant, dat je daar verkeer met 130 km per uur ja. doorheen jaagt. Ja. Ja. Dat is ja, niet normaal. En weet je wat ik nou zo benieuwd naar ben: zo van, dan staat er in Tilburg een mooie geluidswal. Ja. En wat daarvan terugkomt, aan geluid in Groningen, Want iedereen weet dat het weer kaatst. Dus ja, het komt het alsof, terug, niet terug. Het, he? uh, nee, het weer kaatst inderdaad. Ja, ja. Ja. Dus uh, ja, het zal versterken. Ja. Yeah. Jammer hè? Ja. ja. Piet. Ach, andere Piet. Uh, andere Piet, sorry. Ja. <lacht> Nog geen zwarte, want dat is, komt pas in het weekend. Maar... <lacht> ja. Ja. Um, uh, dus er staan in het artikel in, in, in, in, in een Brabants Dagblad... een paar uitspraken van de wethouder... waar ik eerlijk gezegd enigszins jeukende tanden van krijg. Jeukende tanden? Ja, okay. ik vind ik echt heel zeer. Uh, hij zegt van, ja, maar het mag. We, we, we gaan de norm verhogen. Ja, dat mag ik. Maar niet alles wat niet wettelijk verboden is, is ook gewenst. Nee. Uh, en we hebben al een paar keer eerder met deze de wethouder... discussies gehad over dingen... Die misschien eh, juridisch wel kloppen, maar die, ja, die, die, die gewoon niet op deze manier wil doen. En een aantal argumenten, daar kan ik me wel iets bij voorstellen, maar om nou te zeggen van ja, we gaan de norm verhogen, want dat mag ik. Ja, dat is dus een, een, een, een vorm van... Van, van, van regentenmentaliteit, waar ik eh, toch, toch, als ik zeg, jeukende tanden van krijg, dat, ga, dat, doe gewoon, dat, ik, dat kan niet. Ja. Uh, dat, dat past niet meer in deze tijd. Uh, en, en daar moeten we echt anders mee omgaan. Want uh, precies dat soort dingen Dat leidt ertoe dat mensen uh, zeggen: Ja, die politici die doen maar wat uh, en die houden met ons helemaal geen rekening. Uh, ja, ja, en de, en, ja, de verantwoordelijke wethouder, Gus van der Put, die ja. kon vanavond helaas niet. Dus anders had hij ja, ja. zich kunnen verdedigen. Maar ja, ja, is, er, is het verhogen gaan. van die norm voor, voor het CDA het enige punt? <coughs> oh, als het over de geluidswal gaat? Nou, ik, ik ben er uh, vandaag nog een keer uh, Ik moest in, uh, in, in, in, in Tilburg zijn. En ik zal er eens langs rijden. Kijk over welk stuk het nou precies gaat. En het ja, gaat ja, over het niet. stuk tussen uh, de, de, de, zeg maar de Tilburgseweg en de weg. Ja. Daar komt nu een nieuwe geluidswal. Je kan zien, ze zijn er aan het bouwen. Uh, voor een heel groot stuk van uh, die route, van, van, van, van, uh, dat, dat stuk waar in Tilburg de geluidsbal staat... ...staat aan de, aan de Goorlisse kant uh, dat appartementengebouw in, in, in de boskens. Geen, geen... Dat is dat donkere gebouw. Hè? Dat is dat donkere nou, ja. gebouw. Uh, en ik heb ook nog eens even teruggekeken uh, van mensen die daar wonen. Er, er, er staat op internet best wel wat stukjes over. En die zeggen dat ze er geen last van hebben. Voor, uh, ik, ik weet niet hoe dat is voor de mensen die achter dat appartementengebouw wonen of die ook geen last van hebben. En dan praten we dus over het stuk wat straks de, uh, de, de bakertand uh, ingevuld in gaat worden. Nou, daar, daar zal waarschijnlijk dan ook wel iets van een geluidswand moeten komen. En daar zouden we in ieder geval voor pleiten dat dat, dat dat gebeurt. Maar wat mij betreft moet dat ook meer zijn dan alleen maar een hele harde betonnen uh, wand... Uh, want dat blijft het geluid weerkaatsen en het helpt niks tegen fijnstoffen. En ook dat is belangrijk. Maar als dat uh, gaat gebeuren, dan zal dat de kosten daarvan gedragen moeten worden do door de ontwikkelaar van dat plan. Uh, en laat het nou toevallig de gemeente Tilburg zijn, die in ieder geval aan de andere kant uh, ja. een, een geluidswal aan het bouwen is. Uh, dan blijft er in, in het artikel van Brouwen uh, van de Brouw Strachblas iets over 15 huizen in, in Huizen de Bocht. Ja. Um, en eerlijk gezegd, ik kan me voorstellen dat je zegt, ja, om voor vijftien huizen een hele geluidsbal te bouwen, dat is wel een hele kostbare aangelegenheid. Maar dan zal je andere dingen moeten doen. Dan zal je iets moeten doen met, uh, met beplanting, dan zal je iets moeten doen met, met geluidsbescherming. Uh, want uh, zoals ik zeg, we, we hebben normen, die hebben we met elkaar afgesproken... Uh, en, dat moet en die moeten gehandhaafd worden. Uh, en dat geldt ook voor de gemeente. Dat was wel een vraag die bij mij uh, opkwam. Is ja. dit een bevoegdheid van het college om dat zelfstandig aan te passen? Want ik kon in raadstukken daar niks over vinden. Ja. Zelfs geen mededeling bij Afhankelijk, mij. maar ik kan het beter uitleggen dan... Ja. Ja. Um, de, de raad is verantwoordelijk voor uh, het uitzetten van het beleid... en het toetsen of uh, uh, het beleid wordt gevolgd. De uitvoering zit bij het college. Uh, en je kan erover twisten of dit uitvoering is of niet. Uh, en uh, de wethouder zegt, uh, uh, ik mag het, dus is het legaal. Uh, en uh, daar, daar kunnen wij als raad nog best wel iets van, van, van vinden. Of, <lacht> of, of dit dat uitvoering of beleid is... Dus dat zijn voortaan alleen als ze illegaal zijn. <laughs> ja. <laughs> ja. ja. Wat ik dan zo jammer vind. Is dat je met de raad moet gaan praten. Of met de, met de wethouder moet gaan praten over. Was dat nou een vrije, een vrije beslissing van u? Hè? Of is dat, is dat beleid? Dan hebben we het over heel andere dingen. Dan hebben we het over de samenwerking. Maar daar gaat het niet om. Het gaat om die geluidsrol. En het gaat om het eigenstandige mogelijk brengen van de norm. Als je dat als bedrijf doet. Hè, dan heb je te maken met de arbowet. Je wordt uh, gevild. In pek en veren word je over weer weg in de gemeentegrens zijn gezet. Ja. Ja, ja, ja. Dus, en waarom, waarom kan dat zo binnen de gemeente ja, waar, wel? Wat de wethouder zegt is, de wettelijke norm is hoger. Wij hebben hem lager vastgesteld. Ja, dat uh, dus het, dus uh, het is alsof je uh, binnen de archbouwgrenzen je eigen norm als bedrijf ruimer aan het stellen bent. Ja. Um, ik, ik, ik, ik, vind, ik, ik heb het al gezegd, ik vind dat geen sterk verhaal. Ik vind ook dat, je als, uh, dat dat ook niet de manier is hoe je als college met, uh, met, met, met je raad hoort om te gaan. Maar ja, Guus is er zelf niet, dus hij kan zich moeilijk verdedigen. Dus het is een nee, beetje nee. makkelijk om uh, om nou... Uh, ja. Uh, nou, nou ja, om, om Guus dan maar met pek en te... <laughs> maar het is mij ja, nou nog dan. eigenlijk niet helemaal duidelijk... Ja. wat het CDA ervan vindt. Je zegt van ja, uh, uh, bij die 15 gezegd, woningen wij... zetten we wat boompjes en uh, nee, wat nee, nee, nee, nee. nee, nee, nee. Eer, eerlijk gezegd, wij besteden liever het, het, het geld aan, uh, aan, aan, aan, aan, aan... aan zorg voor mensen dan aan, aan, aan stenen. Alleen dit helpt wel heel erg preventief. Om... Uh, om ervoor te zorgen dat mensen gezond kunnen blijven leven. En geluid is geen zorg. G geluid, overlast. Is, geluid is wel degelijk overlast. En is nogal stevig overlast. Nee, maar en ik geloof ook dat ik gezegd heb. We hebben die norm. En die norm die hebben we niet voor niks. En wij vinden het niet gepast om die norm eenzijdig te verlagen. Maar ook de gemeente moet zich aan zijn eigen regels houden. Dus als de, de, de, de wethouder de, de, de, de, de norm verruimt. ...om dan maar binnen die regels te blijven. Dan vinden wij niet dat dat kan. Wij vinden niet dat dat hoort. Oké, okay, maar als ik het even samenvat... Uh, ...en dan even die norm buiten beschouwing laten... ...want het gaat mij meer om die geluidswal, uh, ja of nee... ...dan vindt het CDA van die hoeft er niet te komen, die geluidswal. Uh, dat hangt er vanaf over welk stuk van, van, van, van de wal dat je hebt. Als je zegt uh, tussen de Tilburgse weg en, en de Abkovense weg. Uh, daar, daar staat al een, een, een gedeelte, een, een, een wal in de vorm van het appartementengebouw. En voor de rest, als daar ontwikkeld gaat worden, dan zal daar iets van, van een geluidsval moeten komen. Daar ontkomen we niet aan. Maar op dit moment is dat stuk bakertand is nog niet bebouwd. En om daar nou al een geluidsval neer te zetten, dat vind ik een beetje vroeg. Okay. Ja, maar, ja, economisch uh, gezien lijkt me hartstikke verstandig om dat juist wel te doen. Hè. De hoge wal ligt er al, daar heb je dus ook inderdaad last van: van fijnstof. En last van geluid als de wind goed staat. Of verkeer staat, verkeerd zeg maar. Staat, ja. Ja, dus vanaf Tilburg komt. Dus um, ja, um, uh, met Tilburg zijn ze bezig. Waarom niet samenwerken met Tilburg? Je hebt een groter project. Dat levert altijd tot een economisch voordeel. Dus waarom niet? En, en het, het staat er dan, hè? En het staat er, ja, ja. inderdaad. Ja. Dus je hoeft daarna niet nog eens nee. een keer de zaak nee. over te komen. Nee. Nee. En de woningen zijn dan ook beter verkoopbaar, denk ik. Als we kunnen die geluidsbal bouwen kunnen. tegelijkertijd met de ontwikkeling van, van, van die wijk, want dan zijn we daar toch met z'n allen uh, aan, aan, aan het bouwen. Want als je er nu een geluidswal gaat bouwen, uh, dat zal niet eens zo verschrikkelijk eenvoudig zijn, want er is op dit moment amper een ontsluiting voor, voor, voor die geluidswal. Uh, dus dan moeten daar ook uh, voorzieningen gemaakt worden. En als we daar een wijk aan het realiseren zijn, dan moeten we dat ook doen. Dus, um, om daar, daarom zeg ik ook, om daar nu uh, al meteen aan de slag te gaan, voordat we daar zelfs de tekeningen van de wijk hebben, dat vind ik een, een, een beetje prematuur. De arbeiderspartij wil ook iets zeggen. Ja, ik wil er ook wel iets over zeggen. Uh, die geluidsval bestaan uit die appartementen, dat woont mijn broer en die voldoet uh, heel goed. Hij hoort af en toe als uh, twee 2 scoort, maar ik heb gehoord dat het niet zo, veel vaa <lacht> zo vaak uh, voorkomt. <lacht> en ja, dit, uh, de bakentand waar uh, fijnstof betreft. Uh, waar nou uh, de kinderkoppenweg de bakentand is, dat stuk is tot aan de snelweg wordt niet uh, bebouwd, omdat er zoveel uh, fijnstof is. En, maar ik kan me wel uh, voorstellen, als er een geluidsbal uh, komt die ook nog eens het fijnstof uh, tegenhoudt, dat we twee vliegen in één klap uh, vangen, waar Piet uh, van D66 ook aangaf. Dat is gewoon uh, heel belangrijk. Kijk, en nou moet er gebouwd gaan worden. Dus we kunnen beter op voorhand problemen voorkomen. En ja, het is een bevoegdheid van het college... om die norm anders te interpreteren. Maar we hebben als raad hè, instrumenten... om een college terug te sluiten. Ja. Maar ik wil nog even benadrukken. Kijk, nou is dit actueel. Maar het gaat ook al langer. De bewoners van de Helle die langs Rillaarse Baan wonen... die willen daar ook graag een geleidswal. De, de bewoners van de Nieuwe Erven op de baan, die wil daar ook graag een geluidswaar, want die mensen ervaren dat als overlast. En daar is dus het kunstje ook geflikt, door die norm omhoog te stellen qua decibel. Dus ik denk dat we niet alleen de toekomstige bewoners van de bakertand erbij moeten gaan betrekken, mm -hmm. maar ook de mensen die al geklaagd hebben. Ja. En Kijk, Piet die had al bedacht, 1,6 miljoen die gevonden was, die niet besteed werd aan de Ja. Maar het is ook een deel bovenwijs voorzieningen en zo. Ik, ik denk dat we echt geld beter naar kunnen besteden. als een luxe, moderne Tilburgse weg. Dat ja. is mijn idee erover. Ik weet niet wat de collega's ervan vinden. Jouw collega's? Dat weet ik niet. Dan moet toekomstige je vragen, collega. <laughs> ik? Um, ja, ja, je confronteert me eigenlijk mee. Um, als er overlast is, dan zullen we, zullen we dat in eerste instantie moeten doen. Um, alles, heeft zijn, alles heeft zijn volghoorlijkheid, vind ik, in besluitvorming. Um, overlast, dat is, dat is nooit goed. Dat is ziekmakend. En um, ja, als, je, als je ziekmakende dingen in stand houdt, dan kun je nog zoveel geld aan zorg besteden als je wilt. Hmm. Maar dan kost het alleen maar meer. Dan kost de zorg alleen maar meer. Als je bijvoorbeeld um, um, fijnstof afvangt, hè, fijnstof toelaten in je dorp... Dan scheelt dat in ieder geval een aantal longpatiënten. Dat scheelt dus veel. dat betekent ook minder zorg. Ja. Ja. Dus, ja toch? Ja, ik wou alleen maar zeggen... de verkiezingen zijn begonnen. 100 kilometer lijkt mij een punt dat het nieuwe kabinet maar uh, moet gaan regelen. En daar zit het CDA in, dus dat komt wel in orde, uh, neem ik aan. Ja, D66 zit er ook, hè? Ja, daar heb ik net begrepen dat dat toch... Verschillende opvattingen zijn toegestaan. Dus, uh, ja, maar dat is van het CDA ook. Ik ben het <laughs> ja. nog lang niet met alles, alles eens wat... wat nee, wat, wat maar we gaan roept, uh, toch nu echt afronden. Want ja. we bedanken onze gasten. Piet Poos, Piet Verheijen, ja. Macht het Rijsdorp... Willem Kouwenberg, Arno de Laat. En volgende week weer een uitzending. Goedenavond. Graag gedaan. Ja, graag gedaan. Ja, graag gedaan. Ja.